Personeel van consultatiebureaus, ziekenhuizen of kinderopvang zou ingeënt moeten worden tegen kinkhoest. De gezondheidsraad vindt dat een goede manier om te zorgen dat baby's van nog geen half jaar de ziekte krijgen. Voor heel kleine kinderen kan kinkhoest dodelijk zijn. Inenten van hun omgeving is een goede voorzorgsmaatregel, zegt de gezondheidsraad. Een politieagent uit Den Haag is gearresteerd omdat hij informatie uit politiecomputers zou hebben doorgespeeld aan derden. De Rijksreserge wil niet zeggen aan wie, er is ook een tweede verdachte opgepakt. In Amsterdam staat volgende week een politievrijwilliger terecht. De vrouw van 63 zou tussen 2010 en 2012 zeker 135 keer informatie uit politiesystemen aan een aantal medeverdachten hebben gegeven. In ruil voor geld.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 En dan nog het weer, zonnig. Wel trekken er wat wolkenvelden over het land. Er waait een matige westenwind en het wordt zo'n 17 tot 22 graden. Morgen een zomerse dag met maximaal 26 graden. Dit was het NLK. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Ik heb Chris. Chris, Chris. Morgenavond heb jij een dinertje op een plek die je helemaal zelf mag verzinnen. Tot waar je fantasie rijkt, daar kan het zijn. En Chris, je mag vijf mensen uitnodigen. Maakt niet uit wie. Dood, levend. Iedereen die je uitnodigt komt. Chris. Waar zou het zijn en wie nodig je uit? Nou. Goedenavond, Zwolle. <lacht> ik, ik, ik zie, Chris, wees niet bang, je hoeft niet meteen antwoord te geven. Ik kom nog de hele avond bij jou terug. <lacht> maar ook voor de rest van de mensen in de zaal zou ik willen vragen... Stel, je hebt morgenavond je ultieme diner. Waar zou het zijn en wie nodig je uit? Waarom stel ik deze vraag? Twee jaar geleden was ik in Thailand... En ik zat daar op een strand naast de jongen en de jongen stelde mij ook deze vraag. We hebben toen die avond de hele avond zitten discussiëren wie hij zou uitnodigen, wie ik zou uitnodigen. En we leerden elkaar daardoor echt beter kennen. En toen dacht ik, de eerstvolgende keer dat ik in Zwolle ben, dan wil ik mijn publiek beter leren kennen. Dan wil ik dat we elkaar beter leren kennen, dus dan stel ik deze vraag. En Christus spelregels zijn duidelijk, hè? Het mag iedereen zijn. Ze hoeven niet meer te leven. Mag dus ook, uh, mag dus ook uh, uh, Willem van Oranje zijn, Michael Jackson, Diederik Samson. Yeah? Iedereen die jij uitnodigt, komt. Uh, uh, ik zelf zou bijvoorbeeld heel erg graag een Nick uit willen nodigen, van Nick en Simon. Ja, maar dan puur om er eindelijk eens achter te komen wie nou Nick is en wie uh, Simon. Uh, het lijkt me heel leuk om uh, Roel van Velzen uit te nodigen. En dan een kindermenu te bestellen. Maar nee, over Roel Vervel geen vervelende dingen. Ik heb Rol heel hoog zitten. Uh, nee, nee niet, niet heel hoog. Maar, uh, maar het mooie van Rol vind ik... Uh, kijk, Roel kennen we nu gewoon als een van de beste muzikanten van Nederland. Terwijl vroeger zei iedereen, ja, dat is die kleine gast. Maar van, van die bijnaam, van dat van het hele gedoe is je helemaal af. Hij is nu alleen maar gewoon een van de betere muzikanten. Dat is knap. In het begin van zijn carrière was het toch wel handig dat hij zo een dingetje had. Hè? Als mensen dan zijn naam niet konden onthouden... kunnen zeggen, we zijn naar die muzikant geweest. Oh, oh, ja, oh ja, die kleine. Ja, oh, Roel van Velzen. Dan word je sneller bekend. Zo werkt dat systeem wel. Hè? Dat is in mijn vak ook, bijvoorbeeld. Uh, uh, Najib Amhali, bijvoorbeeld. Dat is echt geen makkelijke naam om te onthouden. Dus in het begin van zijn carrière was het toch makkelijk... dat mensen konden zeggen, kom, uh, kom we zijn naar die cabaretier geweest. Uh, die Marokkaan. En dan wist iedereen, oh ja, hij bedoelt Najib Amhali... Zoals iedereen heeft iets. Dus heb je uh, die hazenlip, Nou, roep maar. jan -Jaap van der Wal. Ja, die krullenbol met ADHD. Jochem Meijer. Die kleine met die boggel. Joep van Heck, Hek. Ja, zoals iedereen. Ja. Iedereen heeft iets, hè. Nu is zo over Ik volgens mij ben ik zelf eigenlijk uh, de enige... Uh, die het gewoon pure talent heeft moeten redden. Maar uh, ook voor mij is vanavond de vraag... Waar zou mijn ultieme diner zijn en wie nodig ik uit? Uh, nou, waar het zou zijn, daar hoef ik zelf trouwens niet lang over na te denken. Want waar ben ik op mijn gelukkigst? Nou, dat is op een podium. Dus de tafel voor mijn eigen ultieme diner staat al klaar. Um, alleen ook is voor mij wel de vraag... wie nodig ik zelf in godsnaam uit? En dat is misschien meteen mijn eerste antwoord. Ik zou God wel uit willen nodigen. Ik denk niet dat die komt... Ik denk dat die stoel leeg blijft, maar ook dat antwoord lijkt me de uitnodiging wel waard. Ik zou graag God uit willen nodigen voor mijn ultieme diner. En ik. Zwolle, ik ga vanavond niks vervelends zeggen over God of over religie. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, nee, ik voel ineens zoveel. Voor... Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn, want dat doe ik sowieso niet meer. Ik dis niemand meer over religie, want ik kreeg na de Oudejaarsconferentie namelijk heel veel mailtjes van christenen. En, eh, goed, zal jullie er verder niet mee lastigvallen, maar, eh, maar ik heb ze toevallig op groot scherm staan. Ja. Eh, zo kreeg je bijvoorbeeld een mailtje van Jan van Weesperen. Je kunt hem mailen. jkweesperen.net.nl En die Jan zegt, binnen een uur na de uitzending, wat valt bij je conferentie tegen? Het is niet zo erg als je christenen belachelijk maakt, maar spot niet met God, al geloof je er zelf niet in. Dat advies wil ik je wel geven, daar is nog nooit iemand beter van geworden. Zou je zulke dingen trouwens ook over moslims en Allah durven roepen? Ik denk het niet hoor, want dan word je waarschijnlijk ook permanent bewaakt. <lacht> Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. Dat is wel, ja. Hij is het niet met me eens, maar hij wenst me toch het allerbeste. En dat is me opgevallen. Christenen die mij gemaild hebben... vaak zijn ze het niet met me eens, maar ze blijven toch superaardig. Sommige mensen overdrijven het zelfs. De volgende mail die kreeg ik van Peter Jansen, die zegt... Beste Guido, God houdt van jou, Guido. Is met DT, maar dat maakt niet uit. En wil jouw hemelse vader zijn, wat je ook zegt, denkt of gedaan hebt. Ik hoop voor je dat je zijn liefde vindt met DT in Jezus Christus. Ik wens je liefde en gezondheid. Daar gaat het om. Ik wens je liefde en gezondheid. Ze zijn het niet met me eens, maar ze wensen me toch het allerbeste. En dan denk ik, aan dit soort religieuzen kunnen we een voorbeeld nemen. Dit is veel leuker dan jezelf opblazen bij een bus. Um, het derde... Het derde mailtje dat ik kreeg, daar zit al iets meer agressie in. Het derde mailtje die kreeg ik van L van Diemen. L van Diemen, denk ik. Ja, El van Diemen. Kijk meteen, de eerste zin al meteen zo agressief. Graag kreeg ik antwoord op de volgende vraag. Wat hebben de christenen u ooit aangedaan? Dat u zelfs een afbeelding van Christus aan het kruis gebruikte voor uw grapjes. Zeer schaamteloos. Zou u dat ook tegen andere godsdiensten durven? Of bent u niet bang dat christenen niet gaan dreigen met aanslagen? Boren onder een slecht teken. Oftewel. Born under a bad sign. Dat is Albert King. En als u dit muziekje hoort, dan weet u het natuurlijk, hè. Dan kunt u pen en papier weer klaarleggen. Of tenzij u Facebook heeft, of dan hoeft dat niet. Maar we gaan lekker eten. We gaan naar het recept van de week. Ja, dat komt zo. Let maar op. En Hansla heeft weer weer weer weer lekkers uitgezocht, hoor. Ik zag het plaatje. zag er goed uit. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com. Zandvoort Lunch. Met uh, de warme dagen in het uh, vooruitzicht heb ik uh, voor vandaag gekozen voor een pasta salade met courgette, feta en meloen. Lekker fris. En uh, u hoeft er niet heel erg lang voor in de keuken te staan. Dus 30 minuten, vier personen. Hier heeft u voor nodig 400 gram pasta. Na keus. Dus mensen die glutenvrij eten kunnen kiezen voor een speld of uh, maispasta. 100 milliliter olijfolie. 1 courgette in dunne plakjes. 100 gram ontbijtspek ook in plakjes, een half bakje cherry uh, tomaatjes uh, door de helft gesneden, 150 gram feta in blokjes, een halve galia meloen geschild en ook in blokjes gesneden, 50 gram uh, grof gehakte rucola en uh, twee eetlepels citroensap en een eetlepel pesto. De bereiding gaat als volgt. Kook de pasta beetgaar, giet af en roer er twee eetlepels olie doorheen. En laat het vervolgens afkoelen. Schep de plakjes courgette door twee eetlepels olie. En verhit een grillpan rooster hierin. De plakken courgettes aan beide kanten uh, in 1 à 2 minuten. Totdat ze een beetje lichtbruinig zijn. En zet ze even apart. Rooster uh, de Ontbijtspek in de nog hete pan totdat ze een beetje knapperig is. En laat het even uitlekken op wat keukenpapier. Meng de afgekoelde pasta met de courgette, tomaatjes, feta, meloen en rucola. Meng de rest van de olie met het citroensap, de pesto, zout en peper. Schep deze dressing door de pasta-salade. Verkruimel uh, het uh, ontbijtspek en strooi deze voor het serveren over het gerecht. En een uh, variatietip is... Neem in plaats van meloen uh, een rode grapefruit. krijgt u een iets uh, pittiger en iets frisser smaakje. Het vlees kunt u vervangen door wat stukjes gerookte zalm... of stukjes tonijn. En vegetariërs kunnen... Uh, het vlees vervangen door een handje gemengde pitten. Dus pijnboompitten en zonnebloempitten. En aanvullen met wat croutons. En dan krijgt u een heerlijke, knapperige bite. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Pijnboompitten, pijnboompitten. Nee, ze moeten eten, hè? eten. Dat is waar ook. Nou, u kunt het uh, recept natuurlijk lekker uh, teruglezen, dames en heren. Want daar staat het uh, op onze Facebookpagina. www.facebook.com schuine Ja. Ja. Staat erop met foto. Met foto. Dus je kunt het... zien hoe het er ongeveer uit moet ja. gaan zien. Als die van u er anders uit is die mislukt. <lacht> nou, dat hoeft niet hoor. <laughs> Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dat gaan wij straks ook doen. Erg, we gaan straks ook even lekker lunchen, ja. Ja. We kregen een Vianus cadeautje van, uh, van iemand. En we hadden niet gezien dat er ook nog een cadeaubom bij zat. Nou. <lacht> nou, dan, dan, nou, dan kwamen we, we dus wel. van Geen de Geen week dag. achter. Ja. Ja. Oké, okay, we dus, doen. We gaan lekker lunchen straks. Ja. Dank je, Dolly. <lacht> Dank je wel. je naar de het is, is, is erg dat je daar twee, jaar, twee maanden na je vier jaar een pas achter komt, maar ja. <laughs> maar goed, het zal yeah. destijds niet des wel te plus het zal losmaken. Goed, en zater, dat was het recept van de week. En we gaan lekker door met een muziekje. Dit is Manfred Man, Ragamuffin Muffin Man. So you packed up and hit Dit was de tweede formatie van het bandje. De eerste was met Paul Jones als zanger. En dit was het bandje met Michael Dabo als zanger. Ragamuffin Man. Yes. En u weet het, in dit programma alles gooien we door elkaar oud en nieuw. Wat je maar wilt. En de volgende is weer helemaal nieuw. De nummer heet uh, The Devil You Know. Oh, het is nog lang niet afgelopen. Ik moet nog even door. Ja, dat waren die uh, ex-ambassadors. En de nummer heet The Devil You Know. Nou, prachtig. ze is een nieuwe plaat trouwens. En u weet het, in dit programma gaan we altijd uh, oud en nieuw. En de volgende plaat, die is op verzoek. Ja, die is speciaal op verzoek. The time. Voor de heer Duif. Voor de heer Duif. En uh, Getting Better van het album. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band natuurlijk. En dan natuurlijk gedraaid in die fantastische nieuwe remix. die gemaakt is door Giles Martin. En die het hele album op een. Prachtige manier heeft opgepoetst. En het klinkt nu gewoon alsof het gisteren opgenomen is. Zo verschrikkelijk goed gedaan. Het klinkt allemaal frisser. Je hoort meer dingen dan je vroeger kon horen. met de ouderwetse opnames. Het is echt geweldig wat die man gepresteerd heeft. Getting Better dus. van het onlangs 50 jaar geworden album. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. En uh, als ik Giles een advies zou moeten geven. pak ook de White Album even lekker aan. <kwijnt> ja gaat hij dan ook nog wel veel mooier klinken dan hij uh, dan nu al doet. Goed, nou oké, okay, dus Beatles speciaal voor Charles eventjes op verzoek. En we gaan verder met de nieuwe van Alain Clark. Ja. Nee, het vervormt een beetje. Het ligt niet aan uw radio. hoor. zit in de plaat. Kiss you the same. Dit is Alain Clark. Zijn nieuwe single. Dit is de nieuwe single van Alain Clark. Kiss You the Say. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Goed nieuws voor wie van de zon houdt. De zomer zet door. De komende tien dagen wordt het heerlijk warm zomers weer... De warmte houdt waarschijnlijk aan tot na de langste dag van het jaar. En dat is 21 juni. Verwacht voor de komende 10 dagen met uitzondering van vrijdag. Volop zon. En uh, de temperaturen lopen de komende dagen op tot zomerse waarden. En vanaf zaterdag kan het zelfs 30 graden worden. Wie van de zon wil genieten en een beetje bruin wil worden... moet dat wel verstandig doen... De zonkracht uh, is net als het afgelopen weekend heel erg hoog. En uh, het is dus oppassen geblazen en zeker tussen 12 en 3 de zon vermijden. Een vrouw heeft afgelopen zondag haar rug gebroken toen ze werd aangereden door een wielrenster... De, en dit gebeurde in de buurt van Kassikum. Deze reed naar de aanrijding gewoon door en liet het slachtoffer aan haar lot over. In het ziekenhuis waar ze met spoed werd heen gebracht bleek dat haar rug was gebroken. De echtgenoot van de vrouw heeft op social media een oproep uh, voor getuigen gedaan. De verontwaardiging over het asociale gedrag van de wielrenster is groot. En terecht... Ja, vind ik ook. Ik vind ook niet dat wielrenners op de openbare weg horen. sorry. Ook, vind ik ook. <laughs> Zoek een circuit. Ja, kun je, Ja, kun je racen, wat je wilt, Ja, toch? Ja. ja. Deze week staan de Hollandse meesters centraal bij het EK Zandsculpturen in Zandvoort. De komende week zullen verschillende internationale zandkunstenaars... diverse bergen zand gaan veranderen in prachtige kunstobjecten... De periode waarin de kunstenaars werken is nieuw. Het tijdstip van de EK zandsculpturen is naar voren gehaald. Uh, afgelopen jaren was het uh, altijd de eerste week van augustus. Uh, dat is verplaatst naar de tweede week van juni. En dit om een breder publiek te bereiken. En ook een breder publiek uh, de kans gegeven om dit fraais te komen bekijken. Een mooie promotie voor Zandvoortussen.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 Aan zee is het door de wind beduidend koeler. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog, droog en de wind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt de zon wederom behoorlijk. Het blijft opnieuw droog en bij een niet meer dan zwakke oost- tot zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar maximaal 22 graden. Namorgen is het uh, donderdag eerst zonnig... met temperaturen die oplopen naar een graad 24. Later op de dag is er kans... Hallo? Ik... Oh. Nou, mijn koptelefoon <tieft> schijt ermee uit. <tieft> Uh, even kijken, uh, waar was het gebleven? Uh, 24, uh, met kans op regen en onweer. En vanmiddag is het mm, met maximaal een graad of... Vrijdagmiddag is het met maximaal een graad of 19 wat koeler. Daarna blijft het droog, uh, komt de zon weer tevoorschijn... en gaat de temperatuur geleidelijk omhoog... naar zomerse en mogelijk zelfs tropische waarden. Al dus het weerbericht van Rico Schreuder. J.J. Kyle. this, some like that, some don't know where it's at, if you don't get loose, if you don't Can you give me that beat? Can you give me that beat? That'll move my feet Guitar player, all around the world You can't play the lift, but you're looking at the girl Go anyway the window Some like this, some like that, some don't know where it's at if you don't get loose, if you don't move, well, your motor won't make it and your motor won't move. Die van de Zuidkick. Nou, geweldig. Um, Clapton samen met uh, J.J. Kale. Twee grote vrienden. En uh, Clapton is de man die uh, heel veel nummers van J.J. Kale ook uh, nieuw leven heeft ingeblazen. En uh, nu waren ze gewoon samen. Het waren dikke vrienden. En um, uh, ja, J.J. Kale is helaas niet meer een paar jaar geleden overleden. Helaas. Dat was het. J.J. Kale. En hoe heet dat? Want dat weet ik nog steeds niet. Dat weet ik nog niet achter. Hoe ze gaan we zien? Hoe heet het? Oh, hij is bij mij al. Oh. nou jammer. Uit, uit de playlist. Nou, dat is nou toch weer vervelend. Ja. Nou ja, oké. Okay. Dan houden we de, de titel zoeken we nog wel even op. Wat het was. Weet ik niet. Want het was door haar uitgekozen. Door haar daar. Ja, de kant. Dus... Ik zal even kijken. Was... Ja, Ja, nee. Ver. Anyway, the wind blows. Ja, ja. Was het. Toch ja. wel. Ja. Fijn, ja. Ja. lekker. Okay. Ja, heerlijk. Ja, dood, hoor. ja ik heb, uh, heb best wel heel veel met uh, Clapton. Dat ja. weet ik. hey uh, Christine McVie, zeg je die naam nou nog iets? Uh, ja, Fleetwood en, Mac. Ja, en Vince uh, Lindsey Buckingham, zeg je aan de Fleetwood Mac. Ook oh, Fleetwood Mac. Nou, die twee hebben samen een nieuw album gemaakt. oh Ja, ja leuk, hè? Ja, die hebben samen een nieuw album gemaakt. Sleep Around the Corner. Sleep Around the Corner. Meet me at the border Wake me up when my papers are in order Christine McVie samen met Lindsey Buckingham... vroeger natuurlijk beroemd van het wereldberoemde album Rumors... waarin ze samenwerkten bij Fleetwood Mac. Maar ze hebben een nieuwste album opgenomen... en dat heet gewoon, net zoals zij, Christine McVie en Lindsay Buckingham. En het liedje wat u net hoorde, dat was Sleeping Round the Corner... Welkom op de kermis. <laughs> Het is een plaatje van Leo Sayer dit. En uh, dat heet De Show Must Go On. Nou, dat vinden wij nou ook. Altijd, hè? Altijd, hè? Ja. De show must uh, go on. Ja. En uh, soms valt er best wel eens wat te lachen hè, op internet. Dus ik, uh, als je op Facebook kijkt, soms. soms valt er best wel eens te lachen. Ik las net een berichtje van, uh, van de Speld. Dat is zo'n zo ja, cynische site, zeg maar. En, en uh, ja. Satirische site moet je eigenlijk zeggen. En er staat zo'n leuk berichtje op. Van, uh, over Max Verstappen natuurlijk. Van afgelopen zondag de stroom uit viel uh, Er stond. Van, uh, dat is, is zijn eigen schuld. Hij had gewoon startkabels bij zich moeten hebben. En hij had best Lewis Hamilton even om hulp kunnen vragen. En uh, standaard uitrusting bij een auto zijn uh, alarmpijlen, reserveband en, en een krik. <laughs> Dat stond dan zogenaamd als gepubliceerd op de ANWB. Nou, eh, vond ik nou leuk. Ja, ik vind het wel. Ze moeten hem voor zo'n startkabels meegeven. En dan de coureur die achter hem zit. Die moet me even helpen, toch? Hoe kan dat nou? Dat is toch logisch? Zo help je elkaar toch? Gewoon. Of hij belt de weg. Kan ook nog. Dat is ook een oplossing. Goed, nou, het was weer een leuk debakel voor Max. En eh, dat is dan weer helemaal niet leuk. Dit zijn de Rolling Stones. Met een live versie van een van hun eerste hits, Not Fade Away. Ja, dat is een van de eerste hits die ze hadden in de Rolling Stones in 1963. En uh, dat liedje heet Not Fade Away. En dit was een live uitvoering, ja. Lekker. Ja, toch? Ja. Nou, dat vond eigenlijk ook wel. Ja. Dat vond ik wel lekker. Nou, ik heb er nog één. Dit is speciaal voor al die figuren daar in Den Haag... die maar geen kabinet kunnen vallen omdat het steeds op migratie valt. Nou, Luister naar dit liedje, gewoon van Nils Daggum, The Immigrant. The open their arms to the young searching for Come to live in the light of the beacon of liberty. Praise an open sky. Was it anything like that When you arrived? Dreamboats carried the future To the heart of America People were waiting in line We tune, And there was so much room That people could come from everywhere Now he arrives with his hopes And his heart set on miracles Come to marry his fortune With a hand He once heard a legend And spoke of a mystical man Niels Daka en het nummer dat heette die Immigrant. And there was a time when strangers were welcome here. Nou, ze zijn wel welkom. Maar uh, ja, nou ja, goed. Laten nou, we het daar niet over hebben. De kabinetsformatie is er voor de tweede keer overgevallen. Het zal mij benieuwen wat ze nu gaan doen. Maar goed, we houden ons maar niet met politiek bezig. Laten we dat vooral niet doen. We gaan eruit. Dit was Zandvoort Lust voor deze dinsdagmorgen. zijn Ansel en ik er weer. En uh, gaan we weer naar een leuke Ik programma van u maken. Ja, daar hebben wij gewoon zin in. Dat vinden wij leuk. Dus tot morgen tussen 12 en 2.